Klemens Peters met het NRS Journaal. De leiders van Noord- en Zuid-Korea ontwapening. Dat hebben ze afgesproken op hun topontmoeting... in de gedemilitariseerde zone op de grens van de twee landen. De Zuid-Koreaanse president Moon prees Kim Jong-un's leiderschap. En Kim bedankte op zijn beurt de Zuid-Koreaanse bevolking... voor de geboden gastvrijheid eerder. Voor ze hun verklaring aflegden... hieven ze elkaars handen in de lucht en omhelsten ze elkaar. Afgesproken is ook dat de Zuid-Koreaanse president Moon... nog dit jaar op bezoek gaat in Noord-Korea. De oorlog tussen de beide Korea's eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Vrede werd nooit gesloten. Het derde kind van de Britse prins William en zijn vrouw Kate gaat Louis Arthur Charles heten. Dat heeft Kensington Palace bekendgemaakt. Het jongetje werd afgelopen maandag in een ziekenhuis in Londen geboren. Zijn officiële aanspreektitel is zijn Koninklijke Hoogheid, prins Louis van Cambridge. Louis is de vijfde in de lijn van troonopvolging. Koning Willem-Alexander is met zijn familie op bezoek in Groningen. Tienduizenden mensen zijn naar de stad gekomen om het feest bij te wonen... en een glimp van de koning en de koningin op te vangen. Ze lopen een route van iets meer dan een kilometer door het centrum van de stad. In het gezelschap van het koninklijk paar zitten behalve hun drie dochters... ook de vier zonen van prinses Margriet en hun vrouwen. Alleen prinses Anita, de vrouw van prins Pieter Christian, is er niet. Zij is ziek. Bij een internationale politieactie tegen het propagandaapparaat van islamitische staat zijn onder meer in Nederland servers in beslag genomen. Die servers werden gebruikt door Amak, dat is het persbureau van de terreurorganisatie. Volgens Europol is de operatie bedoeld om het propagandaapparaat van IS grondig te destabiliseren. De politie probeert de beheerders van de servers te identificeren en aan te houden. Het weer. Vanuit het zuidwesten is steeds meer bewolking. In het westen en noorden kan ook wat regen vallen. Het wordt maximaal 15 graden. Morgen overwegend bewolkt en hier en daar buien. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 En Me Yellow Pearl, dat was ook een verzoeknummer van Robert Heerlijk. Ook zo'n uh, Hollandse formatie waar we veel te weinig van horen eigenlijk. We gaan verder met het programma Zandvoort Lunchport. Henny, het woord is aan jou. Het is echt, het is echt koningsdag vandaag. Hè? Zoveel mensen in de studio en dan die heerlijke... Tompoes, hoe heet dat? Tom Pouze, hè? Ja, dat zijn Tompoesen. Ja. Nou, daar zitten je hele vingers gelijk onder. <laughs> ja, het is wel plakkerig, hè, ja, met die poezen. Ja, en het ja. schijnt een bepaalde manier te zijn om ze te eten. Dat probeerde ik, maar goed, dat ging dus helemaal niet. Nee, mis. joh, je moet gewoon één grote hap nemen. Dat je al die smaken in één keer in je mond krijgt. Gast vandaag, en daar zijn we ontzettend trots op. Brit Wortel, ijshockeyster, wereldkampioen. Maar ik dacht dat je mij ging aankondigen met je... Tot... Je bent zo aan de beurde. Oh. Even ieder op zijn tijd, hè? <laughs> uh, heel Tweede gast, Robert en Pierik. De man die achter de jeugdsport in Zandvoort zit... en ook nog behoorlijk aan basketballen. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Derde gast, Rick Jansen. Speler van de uh, uh, Micros Eaters Limburg. Ijshockeyer. Het nieuwe vriendje van Brit. Heeft ze aardig gedaan. Waarom komt dat? Ze spelen alle twee in het eerste bij, de, bij hun ijshockeyclub. Nie, je zit in het eerste nu. Je hebt net in het eerste meegedaan. Want Rick stak twee vingers op. Die is te bescheiden. Hoe komt dat, Rick? Dat ik zo bescheiden ben? Ja? ja, Limbo's eigen. Ja, ja. Nou, dat is dan een goed teken. Dan hebben we Ricardo van de Post van voetbalinhaarlem.nl. Dat is de club waarmee wij op zondag tussen 1 en 5 de sportuitzending... Uh, ZFM Live Sport uh, verzorgen. En die kan ook achter de knoppen staan, dat doet hij ook heel goed. En dan is er natuurlijk Justin Luijten, die ons kwam overvallen met uh, 10 kilo ton poes... Waardoor iedereen met vieze handen en een uh, gele neus zit. Maar dat maakt niet uit. Robert heeft trouwens ook een oranje zonnebril op. Robert de Pierik. Uh, Justin, we hadden het over voetbal. Je ja. zei, we spelen voor de HD Cup. Ja. Die wedstrijd was toch al eerder vastgesteld? Ja, Die wedstrijd stond voor, uh, voor uh, afgelopen woensdag. En uh, ja, daar hadden we ons heel programma aan aangepast. We zouden op maandag trainen, woensdag spelen. Dinsdag vrij, donderdag vrij. Maar toen... Uh, toen belde in één keer de United daarvoor dat ze niet alleen met een elftal konden komen. En of ze dan mocht, mochten komen met een elftal tussen zaterdag en de zondag. Ja, goed weet je, ja, dan stegen de regels in. Dus nee, en toen hebben ze de wedstrijd verplaatst naar, naar dinsdag. En die begint hoe laat? Acht uur, dat mijn hoofd. Maar dan komen ze met de zondag? Als ze komen, komen ze met de zondag. Dat is dan een van de laatste keren dat de zondag als team speelt. Want dat is over, hè? Ja, ja, dat uh, is het einde van de competitie sowieso. En inderdaad, uh, de zondag doeken ze op, geloof ik. Gaat naar zaterdag. Dus uh, als ze nog het team op de been kunnen krijgen voor dinsdag, dan uh, zullen dat een van de laatste keren zijn dat ze komen met de zondag. Hm. Wat hun zaterdagteam van volgend jaar betreft, dat wordt natuurlijk een kans hebben. Ja, maar dat, dat zeiden ze ook een uh, uh, aantal geleden van, van, van andere clubs. Uh, je moet eerst maar zien wat er van terecht komt. Uh, voor hetzelfde geld uh, uh, klikt het niet en, en krijg je hetzelfde verhaal als nu, dat de zondag, die ook een kans hebben was, dit jaar met alle leuke jongens die terugkwamen. Ja, voor hetzelfde klikt het niet, valt het weer aan elkaar en uh, eindigen ze weer onderaan gezin de vierde klasse. Ja, gek zondag hè want als er dus één ploeg is met groe groei dan is het wel uh, United. Ja, maar dat is ook zo, weet je, er lopen heel wat jongens rond die, die, die best een, een aardig niveau in de, uh, hebben gevoetbald. Maar ja, goed, als dat op een gegeven moment... een baritierter stopte mee, nou, is toch best wel een hele belangrijke schakel. En dat merk je ook wel aan die jongens. Hè, als je met die jongens ook spreekt, dat, uh, dat dat ook wel een kantelpunt was voor hun. Ja, en als dat volgend jaar weer gebeurt met één of twee belangrijke spelers... dan ja, weet ik niet of dat uh, in dat stand houdt. Hé, hey, jij bent uh, al een tijdje goed bevriend met Britt Wortel. Die is wereldkampioen. Jij bent ook kampioen. Ik ben ook kampioen en be ik heb een platte kar gehad. We hebben er al aan gewend een kampioen worden? Ja? Ja, het is voor het eerst in mijn leven, dus nee, nee, nee. Het is, ja, het is wel leuk, als je die foto's elke keer weer ziet, dan uh, geeft het wel een speciaal gevoel. Um, maar we hebben er heel hard voor gewerkt met z'n allen. En we hadden een doelstelling en daar zijn we nog niet. Uh, daar hebben we nog vier jaar voor om die doelstelling te bereiken. Dus, uh, dit was slechts een tussendoel. Ik heb vanmorgen niet alleen met jouw opa gesproken, maar ook met de opa van, van uh, Butje. Van Butje, ja. Het is ook een man uit de sport, hè? Van oh, Willem. Ja, van oh. Willem die is echt een... Uh, ik vind het eigenlijk wel een held. Uh, ik heb ook het Sios gedaan. En uh, als je op het Sios de naam Wim Bichel laat vallen... dan, dan kijken er zes man op. Wat heb je erover? Uh, waarom praat je over meneer Bichel? Nee, dat is natuurlijk een grootheid in de Eurosport. En, uh, ja. Ik heb ook nog les van hem gehad. Ook nog les van hem gehad. Ja, met Jiu Jitsu, deed ik. Weet ja. je dat hij ook heel goed kon voetballen? Dat is al ongetwijfeld... Uh, zijn kon ook aardig voetballen. Zijn kleinzoons kunnen aardig voetballen. Dus uh, dat zal wel in de genen zitten daar. Hij vertelde mij ook dat uh, Burt vreselijk de pest in heeft... omdat hij geblesseerd is. Hoe staat het daarmee? Ja, geen idee, eigenlijk. Ik, uh, we hebben wat weinig getraind afgelopen dagen... of afgelopen weken, afgelopen twee weken... door een aantal dagen tussendoor. Hè, dus, uh, we hebben vrij gehad op donderdag. We speelden op dinsdag het militaire elftal... <lacht> En daarin was een van de beloningen dat als we zouden winnen... dat we vrij zouden zijn uh, die donderdag. Dus die we, waren we vrij. Toen hebben we elkaar op zaterdag gezien bij Ermuiden bij uit. Toen zouden we op maandag trainen, dat ging dan niet door. zouden we op dinsdag trainen, uh, dat ging dan ook niet door. Omdat we, door die wedstrijd? Ja, en toen woensdag zouden we voetballen, dat ging ook niet door. En goed, donderdag, dat was natuurlijk gisteren, hebben we ook vrij gehad. En uh, ja, we, we zien elkaar eigenlijk was uh, dinsdag weer, denk ik. 2-2 ja. tegen Ermuiden. Eh, eigenlijk niet zo gek, want het is best een aardige ploeg. Wij uh, hebben een hele goede ploeg, een ploeg. En uh, ze spelen er nog ergens voor. En als je er nog ergens voor speelt, dan, uh, ja, dan, dan heb je een doelstelling. En wij hebben onze doelstelling al behaald. Ja, dan merk je in de warming-up dat het allemaal iets lacheriger gaat. En het gaat allemaal iets makkelijker. Uh, we komen er wel 1-0 voor. Alleen ja, op gras, dat is gewoon heel lastig voetbal als je het hele jaar op kunstig speelt. En als je een aantal wedstrijden op gras tegenkomt... dan uh, ja, dan, dan is het dan wel moeilijk om aan te passen. Ik heb van Tessonier begrepen dat die laatste wedstrijden wel degelijk gewonnen moeten worden. Want dat is zijn doel. Hij ja, wil... maar hij, hij wilde drie laatste wedstrijden negen punten halen. Nou ja, goed, dan kunnen we nog zeven punten van maken. En uh, ja, goed, mij is natuurlijk, zoals je zegt, geen slechte ploeg. Dus dat je daar tegen een zepertje aan loopt, nou ja, dat, dat kan gebeuren. Maar in de laatste wedstrijden, de United Davo en S.G.O. Dat, dat, ja, dat moet gewoon zes punten worden. De voorlaatste is thuis. Ja, United Davo. En de laatste is uit bij ZSG. Ja, ja enzovoort. Dat, dat mag je ook geen gras meer noemen. Dat is echt gewoon. Dat uh, een schande voor, Reselijk, voor, he? voor het voetbal. Echt, ja. Ja. Ja. ja, goed, Dat je dat? Uh, zes punten. En uh, hij, hij wil uh, eigenlijk het liefst dat we zoveel mogelijk scoren. En dan het liefst uh, de vier voorwaarts. Zodat ze hun plek in de ranglijst behouden. En dat but misschien uh, Lucas nog ingehaald Dat zou leuk zijn, hè? Dat zou heel leuk zijn. Lucas, Verstraten van het zaterdag, team van uh, HFC. Ja. Uh, iedereen praat al over volgend jaar. Ja. En 90% van de mensen zegt... jullie zijn uh, gelijk door naar de eerste klas. Wat denk je zelf? Ja, goed, we hebben, we hebben vorig jaar met... Oh, TED daadwerkelijk de doelstellingen gezet. En uh, we hebben daarin afgesproken... dat we binnen vijf jaar de eerste klasse willen halen. Ja, weet je... we zouden wel kampioen, eventjes kampioen worden dit jaar. Nou ja, goed, oké. Okay, dat is dan vrij makkelijk uh, gegaan. Maar we hebben nu nog vier jaar om... Die tweede klasse door te stoten. En ja, goed, weet je, je weet niet wat je tegenkomt. Uh, wij versterken ons best wel heftig. Maar als je kijkt naar een, naar een andere ploeg om je heen. Hè, een degradeert uit de eerste klasse. Nou ja, als daar een blikje open gaat. Dan, dan heb je een geduchte tegenstander. Het um, is nog heel spannend daarin. Dus als Blauw-Wit uh, kampioen wordt. Dan, uh, ja, goed, dan, dan, dan ontloop je een, een hele goede ploeg. Maar wordt Bol kampioen. Ja, dan hou je Blauw-Wit erin en beide daar heb je het altijd wel lastig tegen dus ja weet je we, ga, we gaan het zien en, en, uh, ik wil niet direct zeggen dat we dat we doorstoten volgend jaar naar de eerste klasse. maar we moeten wel bovenin meedraaien dinsdag hd hè dinsdag halen we aan dag wat kut. hoe laat acht uur bij jullie bij ons thuis goed zo veel succes dank je wel dank je wel en bedankt voor de taart geen probleem tijd voor een muziekje ja dat denk ik wel ja gaan we doen daar komen Maan en Brace en een wereld zonder jou. Nou, ik zou het me niet voor kunnen stellen, Annie. Nee, <laughs> ik ook niet. Ik heb mijn masker opgezet. En als mijn vrienden erom vragen... Zeg ik dat het heerlijk is, alleen. Oh, je foto's zijn nog van de wand, alsof ik ze vergeten kan dat ik je mis. Hoe koud het is, hoe leeg het is, alleen niet zonder jou. Ik kan je niet laten. I'll say, ik down Ik leef niet dit. Wat een lekker nummer. Mooi hè? Bam. Ja, yeah. heb je te danken aan Robert. Dat heeft Robert gevraagd. Ja, Robert. Op waarom? Van Robert. Speciale reden? Ik vind het uh, ontzettend mooi. Ik zat uh, vorig jaar, uh, of het kan ook weer twee jaar geleden zijn. Ik weet niet precies. Toen uh, was ik dat programma aan het kijken van de beste zangers van uh, Nederland. En toen kwam dit uh, voorbij en ik kreeg toen meteen kippenvel. En uh, sindsdien uh, heb ik het elke week wel één of twee keer opstaan. Ik vind het gewoon een, een mooi nummer. Kippenvel ja. van het nummer of van Maan? Uh, misschien allebei wel een beetje, maar uh, ja, allebei. We hebben, Robert, we hebben Robert de Pierik uh, in het eerste en tweede uur gehoord over zijn werk... het sporten met de jeugd in Zandvoort. Maar hij kan ook basketballen, dat hebben we ook wel heel even kort benoemd. En door het feit dat het vandaag Koningsdag is... Leven de koning en de koningin! Hoera, wil hoera ik even zeggen hoera. Dat wij uh, uh, je, natuurlijk Joop van Nes missen. Want die zit met twee camera's om zijn nek uh, in zijn rolstoel naar alle evenementen toe te vliegen. Was vanmorgen ook op het gemeentehuis. Dus ik moet een beetje Joop van Nes even spelen. En het zal jou zeker plezieren dat dat voor een gedeelte over basketbal gaat. Ja, zeker, ja. Maandagavond werd de inhaalwedstrijd van de dames van de Lions... tegen uh, Wieringerland. Hoe je dat schrijft tegenwoordig is, uh, weet ik niet. Maar goed, het zal wel in Joop liggen. Er moest gewonnen worden om de doelstelling de derde plaats te kunnen halen. En gewonnen werd er ook. Lions was met 61-36 te beteren. Nou, weet jij alles van basketbal... Maar het verbaast mij dat deze ploeg. met zoveel meiden. die eigenlijk voor het eerst zijn begonnen. zo goed meedraait. Ja, absoluut waar. Ik uh, denk dat het ook uh, komt. doordat de coaching uh, goed is. en dat ze. eigenlijk de focus leggen op het plezier. En uh, het is echt een wijze leuk team. En ik denk dat. doordat die klikker is binnen dat team. dat ze gewoon echt voor het plezier baasballen, dat het eigenlijk uh, vanzelf gaat. En uh, ze hebben. In het team ook drie speelsers die, uh, nou, die al 25 jaar echt gewoon goed kunnen basketballen. Dat is Wendy en, Bluis waarschijnlijk. Uh, Wendy is dat. Ingrid. Ja. Uh, Eén naam vergeet ik, sorry. Maar, uh, okay. maar dus, uh, er zitten drie echte goede baasballers in. Uh, die ja, gewoon al jarenlang uh, meegaan. En ook uh, in competities uh, boven deze competitie hebben gebaasbald. En die tillen die andere meiden gewoon mee daardoor. Leuk hè? Ja, hartstikke leuk. Morgen... Spelen de meiden thuis. Dat is een thuiswedstrijd tegen Breakout 88. Um, oh nee, die wordt niet thuis gespeeld. Want waarom weet ik niet, het zou thuis zijn. Ja, ik dacht dat het thuisprogramma klaar was inderdaad. Ja, maar, want ze ja. gaan naar Hoef. Ja, dus dat, dat klopt. Dat is heel ja. jammer natuurlijk. Oké, okay. dan de heren. Want uh, ja, daar speel jij dan in. De heren van de Lions hebben een seizoen afgesloten... met een overwinning op AMVJ. Ja, Eén ik was de... erbij. Ik Eén... heb meegedaan toevallig in deze wedstrijd. Een van de oudste clubs ja. hè? In, in het basketbal. Lions had geen respect voor de leeftijd van ANVJ en won simpel met 56-89. Score had nog hoger kunnen uitvallen als Ron van der Meij niet gespaard zou zijn voor het grote basketbaltoernooi dat op 12 mei in de Corvus Sporthal gespeeld gaat worden. En daar ben jij waarschijnlijk ook bij. Die avond kan ik toevallig net niet. Oh. Maar ik had er wel graag bij willen zijn, maar ik kan dan niet. Wat een uh, feest, hè? Ja, ik heb. Uh, het was vorig jaar ook. En toen was ik er wel bij. En het is super mooi om te zien. Het is uh, heel veel uh, uh, voormalige topbasketballers. Kees Akenboom is er bijna elk jaar. En dus dan de oude Kees Akenboom. Uh, zijn Sony-basisbal nu bij Den Bosch. Uh, in de eerdere visie. Maar dus de echte oude Kees Akenboom. Uh, die is er. Nou, dat is al fantastisch om te zien. Uh, plus nog een paar. gewoon uh, Een aantal basisballers die gewoon nog ook gewoon best wel fit zijn. Ik uh, dacht dat het de Velden vorig jaar... Op deze dag scoorde hij 36 punten op zijn gemakkie en zo'n mooie techniek. Ja, dat, ik bedoel, dat is gewoon mooi om naar te kijken. Dat is echt, uh, ja, genieten inderdaad. Leuk. Even wat cijfers die uh, Joop van Nijs bij elkaar had gezocht. De Lions heren speelden dit seizoen 22 wedstrijden en wonnen er 20. Ja. Zegt nogal wat, hè? Dat is 90,9% winstmarge. Dat klopt. En ik moet ook zeggen, volgens mij hebben we nu al drie seizoenen uh, achter elkaar. Dat we dat een beetje hebben... Uh, ik ben ook een voorstander van dat we weer twee, misschien drie pools naar boven moeten zouden gaan knokken. Uh, vanwege de diversiteit in het team. Dus uh, we hebben een paar wat uh, jongere basissers, maar ook een paar echt wat nog van de wat um, um, oudere garden, zeg maar. Dus het is een beetje moeilijk te mixen en op daarop mee de toekomst op te bouwen. Uh, ik moet zeggen dat er zit nu wel een team aan te komen. Dat is onze uh, 122-team. En uh, ja, ik denk dat die jongens uh, over een paar jaar er wel klaar voor zijn... om dat we weer gewoon weer een paar pools naar boven kunnen gaan met het eerste. Leuk, joh. Ja. Niels Krabbedam was uh, topscoorde. 388 <lacht> punten heeft hij gemaakt. Nou, dat is een gemiddelde van 20,2 per wedstrijd. Ja, hij had volgens mij voor de had hij er nog meer. Had hij had volgens mij 26 punten gemiddeld uh, per wedstrijd. En hij dus, gooide 86 strafworpen erin. Ja, ja, hij komt heel veel uh, op, uh, of dus, uh, op die plek terecht inderdaad. Er worden heel veel fouten op, op, op, op, op hem uh, gemaakt. En uh, dat komt ook omdat uh, Niels, zeg maar, als je een baasballer bent, en dan word je bijvoorbeeld vanaf de, vanaf de top aangepast. En dan denk je, nou, dan moet hij nu moet draaien naar. De linkerkant. En, en draait hij naar rechts? Hij draait altijd precies de kant op waar hij het niet denkt. En daardoor krijgt hij heel veel fouten mee, zeg maar. Omdat ja. zijn tegenstander denkt van: nou, nu gaat hij naar links. Nee, hap hij gaat naar rechts. houd je mee. Ron van der Meij kon er ook wat van, hè, met 218 punten. Ja, ja. Dan, uh, ik denk dat hij allemaal meer punten zou moeten hebben. Dus ik weet niet helemaal hoe die punten zijn. Want, uh, ik weet dat hij heeft een paar wedstrijden gehad Dat hij al in, uh, dat hij boven de 35 punten heeft gehad. Drie, vier, uh, van uh, de wedstrijd. Dus ik denk dat dit. Niet helemaal klopt, maar nou ja. ja. Maar heel even ja. over de toekomst. Want Sander Verboom die werd derde hè, met 114 punten. gemiddeld ja. zes. Dat is niet zo bijzonder. Maar volgend jaar wil ik er 400 of meer maken, zei hij. Toch leuk? Ja, uh, ik ken Sander. En ik heb al heel veel jaren met hem gebaasd. Als Sander voor zijn eigen punten zou gaan... dan kan hij dat makkelijk halen. Hij is uh, uh, ja, gewoon super uh, goed in het maken van punten eigenlijk. Dus als hij dat uh, als zijn doelstelling heeft... Dan kan dat. Wat wij eigenlijk de afgelopen twee jaar hebben gedaan. omdat we vrij veel uh, voordeel hadden in, uh, qua het uh, lengte, zeg maar. is dat we heel veel onze lange mannen hebben aangepaast. En uh, ja, ik bedoel, dat is zeg maar, altijd nog wat makkelijker om die punten te maken um, onder het bord. dan dat je vanaf uh, de drie punten moet scoren. Maar ik weet dat uh, Sander die kan dat zeker. Als hij het wil, dan kan hij dat. Hartstikke goed. 12 mei, iedereen naar de Corver Sporthal. Lekker basketbalfeest. Kijken. Absoluut. Ja. Dankjewel Robert voor je meedoen in deze uitzending. Kom gauw nog eens een keer terug. Doe ik. Graag gedaan. Ja, Henny, En heel onverwachts. Ik had het in ieder geval niet verwacht. Want uh, ja, jij ligt in jouw programma's uh, ontzettend de, de Zandvoortse sporttalenten toe. Maar er komt nu net ook een zangtalent binnenlopen. En die had jij toen ook graag in je uitzending gehad, een poosje terug. Maar ja, toen zat ze op school, dus dat kon niet. Ze is er nu wel, dus ik, ik stel voor om haar nummer te draaien. Wat dacht jij ervan? Vertel eerst eens even over wie je het hebt. Over Lea. Oh, wat leuk Lea! Kom ja, erin! Ja, kijk, ja. zullen we meteen een nummer draaien? Of? Ja, het is toch een familiefeest. Dus kijk, maar. zo is het, hè. <laughs> komt die Memories van Lea.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 Wat doe je nou, Dolly? Het Draai... is afgelopen. Was die opeens afgelopen? Was afgelopen. Ja, want ik was even met Lea aan het praten. Dit klinkt fantastisch, dat moet je iedere dag draaien hier, joh. <laughs> ja. Lea, waar, waar, waar is het gemaakt? Waar uh, heb je het op... Nou, ik heb het, ik heb het opgenomen bij, uh, bij Ruud, bij Ruud Jans hier. Die, uh, die heeft tegen mij gezegd: als je het wil opnemen, dan ben je altijd welkom. Dus dat heb ik gedaan. Leuk man. <laughs> en dat is je eerste. Ja, ja, zeker. Nou, ik doe aan voorspellingen, dat is niet je laatste. <laughs> er gaat al een eentje op stapel. Weer. Ja, we blijven toch nog even in de familie, Robert, te Pierik. Ja. Want uh, je was iets vergeten. Iets dat klopt, heel ja. belangrijks, ja. Wat ik eigenlijk nog uh, wilde vertellen is dat we vanuit Pluspunt hebben we een kinderkamp. Dat is uh, van 25 tot en met 30 uh, juli. En dat is een kamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar, waarbij de kinderen... Door bepaalde um, omstandigheden uh, niet op uh, vakantie gaan zelf. En die kunnen dan met ons mee. Uh, we hebben twintig plekken uh, voor kinderen. Dus als je snel inschrijft uh, bij Pluspunt. Dan kunnen we die kinderen gewoon een wijze leuke tijd bieden. Dus het is uh, vijf dagen van 25 tot en met 30 uh, juli. Tijdens de zomervakantie. Slapen ze thuis of gaan ze weg? Nee, uh, we gaan echt uh, met de kinderen uh, op pad. Oh, wat dus uh, dus het je zegt, uh, vijf dagen eruit. Ja. Kosten? De kosten moeten ze even bij pluspunt. Dat heb ik even niet paraat. Maar, okay, maar ja, volgens mij zijn ze uh, super laag. En als het niet kan worden uh, voldaan. Dan kan er vaak nog iets anders worden geregeld. Oh, dus, uh, ja, dat, ja. dat, dat geloof ik wel. Ik geloof dat, uh, dat de uh, bijdrage voor de ouders uh, ligt bij zo'n zo 50 euro. Oh, dat is ja, dan niks voor en, en als, dat als, ja, soort ja, en is. als het ja. echt voor, voor de ouders te moeilijk is om ook dat op te brengen. Dan zijn daar ook... Uh, Oplossingen Die ja, ja. worden gesponsord. Geweldig. Dank je wel, Robert. Graag gedaan. Britt Wortel, de wereldkampioen ijshockey... zit te genieten van de muziek van de taart. Ze eet het zelf niet, natuurlijk. Of wel? <lacht> Hebben we een microfoon gegooid? Ja. Uh, nou ja, een stukje. En je wilde uh, mij wel voeren, want je zag mij stuntelen, dus kan, hè? ja. Dat, uh... Maar dat, dat wilde ik dus even vragen. Het is off-season, dan mag je het wel hebben, maar als, het, als de competitie speelt, dan hou je overal rekening mee? Uh, ja, nou ja, het ligt aan omwedstrijden heen en om training hou je wel heel erg rekening met wat je eet. Maar daarbuiten is sport genoeg, dus je kan echt wel eens een keer iets extra's uh, eten. Maar het gaat er meer om dat je genoeg benen krijgt, zodat je goed kan herstellen en goed uh, kan presteren. Ja, uitermate dus daar, belangrijk. Daar uh, hou je wel heel veel rekening mee, maar je, dat moet ook wel. Doe je iets aan, aan extra pillen? Uh, ah, dus nee, ik bedoel geen, geen nee. doping, maar gewoon uh, versterkende pillen. Nou, ik heb wel shakes, dus ik heb um, sowieso met ontbijt al. Uh, zodat je gewoon genoeg binnenkrijgt. En dan tijdens de wedstrijd, uh, ja, een koolhydraat elektrolyten mix. Dat je goed vocht opneemt en magnesiumzouten, daar zit alles in. En na de wedstrijd weer een shake om uh, zo snel mogelijk te herstellen. Ja, maar dat wordt bij jullie wel aangedacht dus. Ja, maar iedereen heeft wel een beetje zijn eigen voorkeur. het is, oh, het is niet, niet je... vanuit de club? Nee, je krijgt wel af en toe, ja, begeleiding erin van... Uh, goh, wil je dit of dit proberen? Je krijgt heel veel informatie, maar uiteindelijk de keuze is uh, bij jezelf... wat je ermee doet. Dank je. Ricardo van de Post. Hennie. Doe jij ook aan uh, extra supplementen in jouw werk? Nee. <lacht> <lacht> een een biertje op zijn tijd dus. Ja, is dat tegenwoordig ook een supplement? Ja, volgens mij. Ja, volgens mij... Dan doe ik er heel veel aan. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou goed zo. Hé, hey, um, er staat een zaterdag aan te komen om te, om te zoenen. Hè? Ja, echt de Echte voetbalzaterdag, hè? Ja. Er is niet veel het weekend. Maar dat wat er is, dat is natuurlijk wel uh, meteen top. En uh, ja, te beginnen met morgen uh, en Koninklijk HFC. En daarna door naar Telster. Nou, dan nee, hebben we een mooie dag hier, dacht ik. Nou, laten we die volgorde even aanhouden. HFC speelt thuis. Ja. Om drie uur. En dat is tegen die vreselijke, de treffers. treffers. Die wordt gehaat binnen de lastig. Ja. Dat is gewoon een rotploeg. Ja, inderdaad. Ja, ze hebben het er vaak wel lastig mee. Hè? Maar goed, op zich moet het weer te doen zijn, toch? Maar Drie puntjes denk... kan je ook nog eens een keertje weer wat plekjes geven op de ranglijst. Nou, dus de sfeer binnen HFC is, we willen toch bij de eerste vijf eindigen. Ja. En dat is een mooie doelstelling. Je hebt derde gestaan. Toen kreeg je die ellende met blessures en die momenten van vijf nederlagen op een rij... Toen was je dertiende. Toen zat iedereen in zijn piepzak van uh, ze gaan degraderen. Uh, ja, heb, heb, heb je dat gedacht? Ik niet. Nee, nee. Wel? nee. nee ik, ik heb het daar zelf ook nooit aan gedacht. Uh, natuurlijk was het een behoorlijke inzinking. Hè? Maar de, de, de, de streep zeg maar eronder was zo ver weg. Ik denk, ja, als je dat inderdaad vanaf de derde positie uh, gaat terug laten lopen naar een de degradatiezone. Ja. Uh, dan, dan verdien je het ook niet. Nee, meer. maar daarvoor zit er te, te veel kwaliteit in de ploeg. Nou, dat zeker brengt mij op het onderwerp voor volgend jaar... want uh, een van de aanwinsten die werd aangekondigd... die komt niet. Holder. Uh, ja. uh, uh, die blijft plotseling. Hij woont in Haarlem. Hij speelt bij TEC. En hij blijft nu plotseling bij TEC. Dus die hebben daar waarschijnlijk een prijs in de, in de postcode loterij gewonnen. Nou, kan ja, ja. Niet. Ik, ik had begrepen dat uh, inderdaad uh, de lucht van was gekomen... dat hij naar HFC wilde gaan. Nou ja, en toen ging er bij, bij Tek een, een zak geld open. Ja, ja. Dan, dan blijft maar, da, maar als je nou naar volgend jaar kijkt. Hè, want uh, Gert-Jan ga je missen. Die, ja. die speelt nog eredivisieniveau. hè, is misschien iets langzamer. Maar het is nog steeds een topper. En nog steeds een van de belangrijkste mensen op het veld. Man, wat, maar dat, dat is een gemis hoor. Ja zeker. Nou ja, de weg, de Visserweg. Uh, ga maar door. Uh, uh, uh, ja. Ja. Ja, ik vind, hij speelt nu dan niet heel veel. Maar Ilias vind ik op zich ook een gemis. Ja. Weet je, die kan je ook op meerdere posities inzetten. Ja, die zou ook helder. als invaller kan hij nog net eventjes dat gevaar brengen. Ja. Ja, die, die mis je ook volgend jaar. Ja. Dus ja. Er moet, moet behoorlijk wat gebeuren. En Roy Kastien, die is er uh, voorlopig ook niet, niet bij. Ja, ik weet niet wat de verwachting is wanneer die weer uh, eventueel uh, fit zal zijn. Hij wordt begin volgende week geopereerd. Oké, okay. en dan is het geloof ik nog... Uh, ja, zeker, maanden. zeker zes tot negen maanden. Het ja. hangt ja. ervan af wat ze zelf doen, hè. En wie ze okay. hebben, nou hebben ze bij ja. HFC natuurlijk een hele goeie met Gerrit, Gerrit, Gerrit Pijs. Pijs. Ja. Maar ja, het is, het is mager hoor. Voor ja. een, uh... ja, het wordt denk ik een, een pittige klus voor Gertjan om uh, uh, gewoon weer uh, uberhoud, zeg maar, een, een knap team neer te zetten. Ja. Ja. Je, zeker als je jezelf uh, uh, van het veld af hebt gehaald. Ja, uh, vul die plekken maar even op. Ik zou ze op dit moment niet weten. Kijk, achterin denk ik dat je best wel een, uh, ja, een goede basis hebt. Het is de beste verdediging van de tweede divisie. Dat, ja. uh, daar hoef je niet over te praten. Nee, en Ik ben uh, zelf een enorm fan van uh, uh, Morgan. Uh -huh. Wat een beest is dat, zeg. Yes. Ja, het heeft mij verbaasd dat uh, uh, de vier, nou ja, laten we nou niet oneerlijk zijn, maar Wesselpoer en, en, en André zijn natuurlijk toch de toppers in die verdediging. Hoewel uh, Wilford ook erg goed is en, en Hols die scoort zelfs voor de tweede keer. Maar dat die niet benaderd zijn door profploegen prof, is voor mij een raadsel. Dan hebben ze niet goed gescout. Ja, ik snap wel inderdaad wel wat je bedoelt. Maar ik kan je ook niet echt vertellen van, ja, waar, waarom kunnen zij die stap dan niet maken. Of tenminste, ze, ze kunnen het wellicht wel. Nou, maar waarom de... vallen ze niet genoeg op? Ja. Maar dan ben je als scout blind. Want er staan ja. iedere wedstrijd scouts langs de kant. Ja. En die zien toch hetzelfde dan wat wij zien? Ja, maar is het niet zo dat zeg maar, de afgelopen periode... Um, uh, voor de blessure dan van Roy... Hè, dat ze met name daarvoor kwamen? Voor, de, voor een roy Christine. Ja, maar dan zie je toch ook morgen? Uh, uh. Ja, dat zou je wel zeggen, inderdaad. Ja. Maar misschien dat het echt gericht, uh, gericht scouting is. Hé, hey, Telstar, zesde. Eerste keer Naak, uit. Eer, eh, nee. Ja. Nee. Eer, eerst keer uit. Ja, spelen, je moet... Na competitie heb je ja, toch? Ja. De Graafschap spelen ja. de eerste wedstrijd thuis. Oh, oké. Okay. Dat is goed te zeggen. Wanneer is die? Donderdag, 10 mei. Spannend, hè? En dan 13 mei de return. Je weet wat ik gezegd heb, hè, het seizoen. Ja, en dat uh, weet ik. Ik geloof dat je er zelfs een, uh, een flesje whisky op hebt staan met Martijn, hè? Ja, en met Pieter. Met Pieter? Ja. Nou, oh, nou... Oh. Toen Mike Snoei hier was, uh, op het begin van de competitie, heb ik ook gezegd jullie worden gewoon jullie eerder divisie. Dat uh, kan, niet, kan niet uitblijven. Nou, morgen is. Hij dus komt die, steeds dichterbij. Hij komt steeds dichterbij. Ik geloof dat de tribune bijna klaar is. De, de doeken die zijn allemaal weg al. Ja. Ik weet niet of ze daar nog heel erg veel meer aan moeten doen. Maar wordt het staan of zit? Volgens mij staan. Ja, ja. Want er moet, ja, achter dat doel moet er 1200 man komen. Ja. Ik weet niet, 1200 stoeltjes gaat er niet pakken. Maar wat geweldig voor de regio, dat, dat het. Ik vind het fantastisch. ja en Je hoort het ook overal, toch? Iedereen praat erover. En alleen dat al is alweer goed voor, voor Telstra natuurlijk. Ja. Weet je, de hele regio, uh, die leeft weer op. Uh, ik ga er eigenlijk stiekem een beetje vanuit dat morgen het hok ook gewoon weer vol zit. Net als uh, een tijdje terug, hè, met uh, die tent moet vol actie. ja Jullie hebben daar heel veel aan gedaan hè, als voetbal in Haarlem. Uh, we hebben daar uh, ons steentje aan bijgedragen, ja. Kijk, ik uh, zal niet zeggen dat we natuurlijk uh, duizenden mensen hebben meegenomen of zo. Maar met uh, de Club van de Week, inderdaad, uh, komen er toch elke keer zo'n uh, 100 tot 150 extra uh, personen het stadion in. Heb jij nog nieuws over uh, uitverkorenen voor het Voetbal- uh, en Haarlem-team? Voor de finale dag? Uh, voor nieuwe spelers bedoel je? Ja? Nee, nou ja, we hebben uh, afgelopen weken weer uh, eentje bekendgemaakt. Hè? Ja. Uh, Vertel nog even, want dat heeft niet iedereen meegekregen. Um, dan moet ik even gaan denken wie er nou uh, gebracht is. Ja, ik weet het niet. Ja, het maakt niet uit. Maar in ieder geval, het wordt weer een heel sterk team. Hè? Oh, ik weet het wel. keeper. <laughs> ik moest even nadenken. De ja. keeper van Sparenwoude, Patrick Kort. Oh, oh, okay. die, is, uh, die vult het duo van keepers aan. Uh, samen met Gerard van Rossem. Ja. Dus uh, die, die zijn compleet. Nou, nu nog uh, volgens mij vier plekjes te vergeven. En uh, we hebben gisteren met Martijn eventjes een beetje uh, gekeken naar waar we nog mensen missen, zeg maar. En uh, we gaan toch nu een klein beetje gerichter zoeken, zeg maar, uh, op de posities. Uh, zodat we niet hetzelfde hebben als vorig jaar. Toen zaten we toch best wel krap in de, in de verdedigers. Waar we overigens nu juist weer heel erg ruim in zitten. En Gerard van Rossum erbij, dat is natuurlijk... Daar wil ik toch even iets over zeggen. Veertig jaar. Tom Boks raakt ge geblesseerd tegen AFC. Zes hechtingen in zijn knie, waarvan er één ontsteekt. En dus, wie stond er in de goal afgelopen wedstrijd? Gerard van Rossum. Ik denk, ik wil niet overdrijven, maar ik denk dat hij twaalf zekere goals eruit gehouden heeft. In één wedstrijd. Veertig jaar. Wel, hè? Ja, het is gewoon een mega goede keeper. Bizar. Ja. Ja. ja. Vind jij dan dat hij onder de lat zou moeten? Uh, nee hoor, nee, want Tom en, en, en Ze hebben het samen eigenlijk uh, uitgesproken. En uh, Tom is gewoon de eerste keeper als ja. hij niet geblesseerd is. En dat is ook leuk hè, als je twee van die topkeepers hebt, dat er geen jaloezie is. Ik vind dat heel sterk hoor. Ja, zeker weten. Kan, als je, zo heb je een mooi duo denk ik uh, bij AFC staan. Ja, hartstikke goed. Ja toch, het wordt een lastige keuze. Wie, Heerlijk wie we gaan weer voetballen morgen. Heerlijk, lekker hè. Ja, even je voorspellingen alsjeblieft. Um, HFC-treffers mee te beginnen. Ja. Ik zeg een uh, 2-1. Mager hoor. Ja, ja. Ma mager, maar wel reëel, denk ik. Oké, okay, maar goed, drie punten. Lekker. Precies, precies. Daar gaat het om: Telster. Telster, kan uh, ja, dat wordt wel een lastige, denk ik, hoor. Een vervelende tegenstander. Ja, weet je, en, en Telstra die is misschien wel... Uh, een beetje al met z'n hoofd bij de nacompetitie. Hè, bij de graanschap. Je, een beetje. Dus ja, wat, wat brengt deze wedstrijd voor, voor Telstra nog? Nou, dat wilde ik je vragen. Morgen zijn alle wedstrijden op het gelijke tijdstip. Dat heeft natuurlijk met, uh, met titel en, uh, en degradatie ja. te maken. Oh, nee, degradatie, wat zeg ik nou weer? Uh, maar ja, het heeft dus eigenlijk weinig zin... om dat allemaal zo vast te stellen. Want... Een heleboel gaan gewoon met de, met de vingers in de neus lopen ballen. Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor, ja. Kijk, iedereen zal morgen natuurlijk kijken naar uh, uh, Fortuna, NEC en Ajax. Uh, ja, als ik nu ga kijken naar Telstar, dan denk ik, ja, de, de, uh, Cambuur staat achtste. Dus ja, dat, dat wordt echt een heel raar potje, denk ik. Ja. En Cambuur is de laatste weken natuurlijk ook best wel goed bezig. Ja. Dus het, ja, ik durf eigenlijk niet, niet te zeggen, maar het zou best wel eens nog gezeperd een kunnen worden dat je daar gewoon nog zonder punten... Ik denk dat ze morgen... Ja, precies. Ik hoop het niet, maar ja. Nou, optimistisch dus, blijven. La, laat, laat ik dan de voorspelling doen op een gelijkspel. Oké, okay. nou fantastisch. Dankjewel Ricardo. Alsjeblieft. Lekkere muziek in uh, ZFM Lunch Sport op deze vrijdag. Een bijzondere vrijdag, want het is Koningsdag. En dat is natuurlijk prachtig, maar we hebben ook de wereldkampioen Britt Wortel in de studio. Brit, uh, je hebt weinig wedstrijden gespeeld voor je club. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat ik in totaal zes, uh, zeven wedstrijden heb gespeeld. Dat was uh, in november, in het begin van het seizoen, hadden we een wedstrijd uh, in Zootermeer. En ja, daar uh, ging het even fout. Toen, uh, ja, best wel een uh, heftige schouderblessure. Dus ja, dat was meer revalideren en uh, proberen op tijd klaar te zijn voor het WK dan, uh, dan echt ijshoekje. Maar vertel even, schouderblessure, want je legde het net tijdens de platen uit wat het precies allemaal was. Hoe zat het met dat sleutelbeen? En, uh... Ja, het sleutelbeen was gebroken. En ja, je schouders zijn best wel complex in elkaar, maar het gaat om de, de bandjes die... Uh, ja, die alles een beetje bij elkaar houden. Nou, schouder, je sleutelbeen. Uh, ja, die waren ook stuk. Dus, en het, het en een en stond uh, hoger dan het andere, geloof ja, ik, hè? In de biceps nog. Het was een beetje van alles bij elkaar. Normaal compenseert het elkaar een beetje. En dat als het één stuk is, dan is het ander wat sterker en dan houdt het alles bij elkaar. Maar het was allemaal een beetje. Dus dat uh, werkte niet echt uh, mee met elkaar. Allemaal. Wat de mensen niet weten. En wat jouw prestatie op het wereldkampioenschap alleen maar groter uh, maakt. Je hebt daar wel gespeeld, maar je was nog lang niet de oude. Nee, klopt. Ik heb ook niet, uh, niet zoveel gespeeld als normaal. Ik heb wel, uh, wel iets minder. Maar ja, was, uh, het kwam eigenlijk net te snel nog voor mij. Maar ik wilde toch heel graag mee en uh, het was net goed genoeg, net niet, net wel. Dus uh, zover het kon, uh, heb ik gespeeld. Wereldkampioen zonder aandacht. Ben je dan nog wel echt een wereldkampioen? Mis je dat? Nou, missen. Ik heb het nooit echt gehad. Dus ja, het is. Uh, missen. Ja, wat je niet gehad hebt, kan je ook niet missen. Maar het is wel jammer voor de sport in het algemeen. Gewoon dat, uh, dat er zo weinig aandacht is. En ik denk zeker dat het wel. Ook voor mensen die het zelf niet doen, dat het wel een leuke kijksport is. Dus. Het is hartstikke leuk om het te kijken. Het komt wel steeds meer. Ja. Je hebt nogal wat plannen voor de komende weken. Vertel. Je gaat nogal weg, hè? Ja, nu even. Uh, Even op vakantie. Ik heb dit weekend uh, morgen en overmorgen nog een toernooi in België. En dan uh, dinsdag twee weken naar uh, een cruise doen vanuit New York. En dan uh, in juni, halverwege juni uh, naar Vegas. Aha. En dan, uh, even genieten van de zomer. Ja, maar dat Vegas is niet zomaar wat. Dat is iets van jouw papa. Ja, dat heb ik uh, gehad als, uh, toen ik 21 werd voor mijn verjaardag. Twee weken Vegas. Dus ik ben benieuwd. Wie gaat er mee? Uh, alleen mijn vader en ik. Leuk, ja. joh. Rick mag nog niet mee. Nee, die moet uh, werken helaas. Hij mocht mee, maar uh, het ging niet. Ja, Rick, want jij hebt een behoorlijk zware baan, hè? Ja, inderdaad. Uh, ik heb best wel een fysieke, zware baan. En dan inderdaad, het ijs nog geen naast, Dus het is een zwaar seizoen voor mij geweest. Ja, wat doe jij eraan om fit te blijven? Ja, ja, ik train dan met twee teams mee. Dus ik train gemiddeld zes tot negen uur per week. Probeer ik nog naar de, naar de fitness te gaan. En twee à drie wedstrijden per weekend. Dan zijn we weekenden dat ik in 24 uur drie wedstrijden speel. Ongelooflijk. En dan zijn ook, ja, de afgelopen seizoen heb ik één weekend vrij gehad. De rest, iedere wedstrijd, of minimaal twee wedstrijden. Uh -huh. Wanneer begint voor jou de vakantie? Uh, dit jaar is hij redelijk vroeg begonnen voor mij. Misschien dus in halverwege februari was het seizoen voor ons afgelopen. waren de play-offs uitgeschakeld. Dus. En wanneer gaan de micro uit Limburg weer aan de gang? Midden, midden augustus beginnen wij even om te starten. En jij, Britt? Wanneer beginnen jullie weer? Ja, wij zullen denk ik twee weken later beginnen. We hebben tussendoor wel nog met het Nederlands team een toernooi. En, uh, Waar is dat toernooi? In Frankrijk, alleen ik ben dan op vakantie. Maar, uh, team heeft wel een toernooi. En ja, Verder is de zomer is echt om... Uh, na het Want wij hebben heel laat nog WK. Als het seizoen voor de meeste al is afgelopen... Dan hebben die jongens eigenlijk allemaal rust, maar dan moeten wij nog op WK. Dus voor mij begon de vakantie iets later, maar ja. Dat, uh... Krijgen jullie schema's mee van de, van de club of van de coach? Hoe moet de je zomer, het allemaal zelf doen, ja? Uh, nou ja, we hebben vanuit Geleen, kan je ja naar heet dat? Dat is, uh, ja echt vijf minuutjes van de ijsbaan en dan krijg je een persoonlijk programma. Maar omdat ik heel veel in Zandvoort ben en ...in de zomer ook wat meer hierheen wil... ...omdat ja, ik had natuurlijk ook bijna geen weekend vrij... ...ook uh, één of twee weekenden misschien. En soms één dag... ...maar dat komt ook bijna nooit voor... ...dus dan, uh, ik ben bijna niet hier geweest. Dus ik wil uh, heel even naar vrienden... ...familie weer opzoeken. en dan uh, Dus ik doe een beetje mijn eigen ding... ...maar de rest uh, heeft wel echt een persoonlijk schema daar. Voor jullie hebben sponsors nodig... ...wij als radio ook hè. Yes. En uh, dit programma is mede mogelijk gemaakt... ...dankzij de Siso Sushi Lounge... Onder het Palace Hotel in Zandvoort. Ja, lekker. Ja, je bent dit, ja, ik bedoel, ik mag er verder niks over zeggen, maar het is natuurlijk wel uh, toppie, hè? Ja. Okay. Nou, hoe lang blijf je tot... Je moet, wanneer speel je weer dat toernooi, zei je? Uh, morgenochtend om negen uh, uur ben ik weer een turn-out in België. Dus ik ben voor één dagje op en neer. Maar je gaat wel met, met Rick en Justin vanavond het dorp onveilig maken. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Als je morgen alweer zo vroeg, gaan jullie dan ja. vanavond nog terug? Of? Ik uh, denk dat ik Rick heel lief ga kijken of hij uh, wil rijden. En dan stiekem daarnaast uh, even twee uurtjes slapen. Ja, nou ja. Uh, hij moet ook, uh, kijk nu, uh, kijk normaal zou ik dat niet doen. Maar dit is gewoon een toernooi voor de fun. We hebben een vriendenteam. En, uh, dus ja, als je dan iets minder presteert, is niet uh, zo'n heel groot drama, gelukkig. Ja, ik vind dat je ook wel uh, een keer iets mag doen. Nou, Even die, die, die mooie af. blauwe ogen naar Rick. En, uh, een zoentje erop en klaar. Hij rijdt wel hoor. Ja. Welkom dat je hier in Zandvoort was. Welkom in de uitzending geweest. Hartstikke bedankt daarvoor. En uh, heel veel succes jullie alle twee. Rick en jij uh, Britt. Met jullie ijshockey toekomst. Dankjewel. Yes, dankjewel. En zo gauw er ook maar weer het kleinste succesje is. En je bent in Zandvoort. Je weet waar je moet zijn. hem Sport. Lunch. Je kan hem nou ook op zondag. Van 1 tot okay. 5. Ja. Dankjewel voor je komst, meid. Als ik klim naar de top, klink jij dan met mij mee? Als ik zing over wat God voor zing jij dan met mij mee? Als ik meer dan om dit twaalf ga, denk jij dan met mij mee. Als ik nog precies twee glazen had, denk jij dan met mij mee. Maar ik ben zo'n alleen. Ik ben wat ze in je stad en in je dorp kennen Misschien de meest gehaat. moet je je voorstellen Maar de best betaald en ik blijf doorrennen Iedereen die mag een mening hebben Zolang we maar nummer 1 ik zeg wat ik op tv wil zeggen En je bitch wil chillen, dus ik leen er Even dit gaat verder dan een tekst of een nummertje Ik zie ze vechten van mijn plek, trek een nummertje Ik ben hard op weg naar die nulletjes Geen hard, echt waar, ik gun het je Het is gelukt om mijn papa niet misschien te hoeven stressen Eén rug voor mijn broer, want ik wil hem even blessen Drugs en flessen, maar een wijze lessen Ik heb precies wat je bij wil hebben naar de top, klink jij dan met mij mee Als ik zing over wat God verbiedt, zing jij dan met mij mee als ik meer dan 100 vaag had, denk jij dan met mij mee. Als ik nog precies twee glazen had, drink jij dan met mij mee? Waarop ik ben zo zalig. hit was. Ik heb genoeg aan mijn paspoort en pinpas We doen festivals en waarom mis was. Kom eens kijken, je gaat zeggen dat het lid was. Echt waar, je was een held voor mijn ouwe. Echt raar, echt waar. Nu wil je geld van mijn ouwe. Fok iedereen dat het vertelt door die ouwe. Ik zeg fok iedereen dat ze jezelf kan vertalen. Ik ga niet vechten met je pikken, stuur een maat op je af. Ik stuur een heleboel advocaat op je af. Jullie mannen weten niks, jullie vragen dat je Zes shows op een dag, geen slaap maar in de nacht Laat me geld met je praten van de vragen die je had Ik ben trots op mijn naam en ik dagen me staat gooi een brief op je bitch, tot de laatste in mijn zak Wat zou ik zijn als mijn vader niet was? Als ik klim naar de top, klim jij dan met mij mee? Als ik zing over wat God verbiedt, zie jij dan met mij mee? Als ik meer dan om de had, denk jij dan met mij mee? Als ik nog precies twee glazen had, drink jij dan met mij mee? Waarom ik ben zo'n alleen? I think I'm so sorry I think Ja, ja, Leel Kleine, op verzoek van Robert. Want we hebben zo'n beetje de hele playlist van Robert gedraaid vandaag. Leuk. Met toch? een beetje toevoeging uh, van, me, van mezelf en van Britt. knappe muziek. Erin. En Lea. <laughs> en van Lea, ja zeker. We hadden een heel bijzondere <laughs> uitzending. We hadden wereldkampioen Brit Wortel in de uitzending samen met haar vriendje. En dat, uh, die speelt ook uh, behoorlijk hoog ijshockey. We hadden Robert de Pierik over zijn jeugdwerk en over zijn basketbal. We hadden uh, Dolly de Pierik, die uh, zomaar achter de knoppen gaat staan. En uh, alsof ze het nooit anders doet, uh, professioneel gedaan. Hartstikke mooi. We Dankjewel. hadden Ricardo van der Post in de uitzending. We hadden Justin Luijten in de uitzending. En uh, ja, we gaan er bijna uit. Maar Ricardo, even de wedstrijd. Morgen nog, of zondag, van de HD Cup. Ja, zondag hebben we nog de, de HD Cup. andere uh, halve finale. We hebben dus, uh, wat was het? dinsdag, Zandvoort. Dinsdag, Zandvoort, ja. Tegen United. En... Zondag is Spanemoude Edo. Oh, dat is ook wel een leuke pot. Ja, uh, ja. Edo-finalist vorig jaar. Hè? het van, uh, van Hillegom. Hillegom is er al uit. Ja, en Spanemoude krijgt wel een lastige middag, denk ik hoor. Ik moet uh, op deze speciale dag met een speciale uitzending, een koninklijke uitzending, even mijn excuses maken. Want we zouden het interview met uh, uh, onze grote racekampioen uh, Max, verstappen. Max Verstappen. Maar uh, ja, op de een of andere manier is het niet tot ons gekomen. Maar dan zullen we proberen We houden dat... hem te goed. Ja, maar zondagmiddag tussen 1 en 5 ja. gaan we het gewoon draaien. Uh, okay. Ik weet niet wat er is. Jaap Koper, misschien een lekker ban. Misschien, uh, ik weet ik heb geen flauw idee. We gaan het uh, horen wel. Ik denk dat Jaap aan een biertje staat. Ja, dat zou ook kunnen. Dat hij het gewoon vergeten is. Nou ja, dat maar. We hadden in ieder geval een hele fijne uitzending. Dolly, hartstikke bedankt. Iedereen die er was, enorm bedankt. Allemaal verder genieten van deze heerlijke Koningsdag. Jammer dat het zonnetje ons in de steek laat. Maar volgens de weersverwachting gaat vanmiddag om drie uur de zon hier ook in Zandvoort schijnen. Zo is het, dan wachten we die maar af. Dolly, Ik zou zeggen, ja, geen dank, heel graag gedaan. En uh, alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En wij wensen jullie namens uh, de mensen die hier in de studio aanwezig zijn, een ontzettend Gezellige, leuke en gezonde Koningsdag. En uh, misschien nog een kleine Koningsnacht erachteraan, je weet het maar nooit. En uh, Brit morgen heel veel succes, meid. Dankjewel, Henny, dat ik hier mocht zijn. Doe! Doei. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2. Twee...